Dit is wat de Jong met het NOS-journaal. De Vodafone verwacht dat alle klanten morgenochtend weer kunnen bellen en sms'en. Het 3G-netwerk voor mobiel internet is op zijn vroegst morgenmiddag hersteld. Volgens Vodafone zijn de herstelwerkzaamheden in Rotterdam vertraagd... omdat het handmatige aansluiten van de zendmast op de noodvoorziening tijdrovend en complex is. Zo'n 300.000 Vodafone-klanten in het westen van Nederland hebben nog problemen met mobiel bellen, sms'en en internetten. In de rechtstreekse tv-uitzending van Omroep Friesland is een ernstig motorongeluk gebeurd. Drie motorrijders zouden een nieuw programma op ludieke wijze openen. Ze reden achter elkaar over een rechte weg toen de om nog onbekende reden remde. De motorrijder erachter kon nog uitwijken, maar de laatste niet. De uitzending van het programma werd na het ongeluk stopgezet. De twee slachtoffers zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Friesland heeft de één motorrijder hoofdletsel en de ander botbreuken. De leider van de Italiaanse separatistische partij Lega Nord, Umberto Bossi, is opgestapt. Deze week viel het openbaar ministerie het hoofdkantoor van de Lega Nord binnen. De partij zou banden met de maffia hebben en illegaal aan geld zijn gekomen. Ook zouden familieleden van Bossi belastinggeld in eigen zak hebben gestoken. De Lega Nord zet zich af tegen de geldverkwisting van de regering in Rome. Die zou te veel belastinggeld naar het arme zuiden sturen. De 70-jarige Bossi zegt dat hij een stap terug doet om verder te gaan als partijvoorzitter. De bedenker van de klassieke sportwagen Porsche 911, Ferdinand Alexander Porsche, is overleden. Hij is de kleinzoon van de oprichter van het automerk. Hij begon zijn loopbaan in 1958. Hij was nog erevoorzitter van de raad van commissarissen van het autobedrijf in Stuttgart. Van de Porsche 911 zijn er in 45 jaar meer dan 700.000 verkocht. Ferdinand Porsche overleed in Salzburg. Hij is 76 jaar geworden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Alternative FM. Ja, uh, ja, ja. Normaal gesproken begin je altijd met een uh, stukje muziek. Maar ik liep weer te kloten op een uh, stukje PC. En uh, daar had iemand een filmpje op gezet. En dus moesten we eerst dat muziekje even killen. Goedenavond, Marcus. Goedenavond. Ja, uh, wat gaan we doen? We gaan straks uh, terugblikken op uh, de Rob Akda Award. Van 2011-2012. Wordt een uh, iets wat... Uh, ja, hoe noemen we dat? Godzegen de greep uh, zo'n beetje zijn uitzendingen. Ja, normaal gesproken bewerken we dat altijd een beetje van tevoren. Uh, knippen ja. de, en plakken we een beetje. Maar uh, de mensen van het Patronaat waren één. Laat met het aanleveren van, uh, van het materiaal. Dus gaan we dat op een andere manier doen. Dus mocht het eventjes nou niet lopen zoals het zou moeten lopen. Dit, dit was een echte fout die hadden kunnen voorkomen. Ja, ja ik uh, denk eerder dat de postbode was die een beetje laat was. Ja, maar... uh, uh, nou ja, goed. De postbode voor de, de cd'tjes. Uh, dat was het verhaal van. erop hangt uh, Waarschijnlijk uh, zijn ze al uh, bezig met de reorganisatie bij uh, post.nl. Uh, wordt straks. Nee, blijf PostNL. Even over TNT. Dat wordt overgenomen. Over pakketjes en dat soort dingen. Maar goed, we gaan eerst beginnen met een uh, ander uh, nummer. Uh, Iris Event Garden en Kiss the Cocaine. Mag dit overgenomen worden door de landelijke zenders? Ik vind dit wel zeer radiowaardig. En zeker voor de landelijke zenders. Maar het is niet aan mij. Ik kan alleen maar hier zitten. En samen met Marcus. Om dit de eter in te slingeren En voor ja. de rest. Moeten we maar afwachten. Wat er dan gaat gebeuren. We hebben trouwens wel hele leuke weken achter de rug. Met een aantal gasten. Zoals Nina Vijn. Zoals met Angela Moira. Trouwens, uh, hot op Radio 2. Bij Sander de Heren wordt uh, Timmet ontzettend veel gedraaid. Um, dan hebben we natuurlijk uh, onze vrienden van Halfway Station die geweest zijn. En niet te vergeten, vorige week was het uh, Nadie, Rajani die geweest was om het album van haar te promoten. En ze was deze week uh, te horen bij een aantal regionale omroepen, waar toch ook uh, flink uh, met de bijl wordt uh, gehakt en rondgezwaaid wordt. Ook daar zal het bezuinigingspook uh, gaan rondwaren. Dus dat uh, zijn een beetje de nieuwsfeiten van alle dag. Als het gaat om de radio. Juist. Uh, en wat gaan wij dan doen? Nou, wij gaan uh, nog iets doen op het gebied van de Rob Agda wordt dat ook tegen alles en nog wat in, uh, elke keer toch erin slaagt om een heel uh, evenement uh, neer te zetten wat begint in november en wat stopt ja, in april uh, vorig jaar was het dan in april gestopt en dit keer was het uh, de laatste vrijdag van maart dat het uh, ophield en daar werd de finale gehouden wij geven het woord weer aan P.P. Fischer en die... ja! ik gaat het voorstellen de band van vanavond. Hello. Waarom gaat het? Daarom gaat het, lieve vrienden en muziekliefhebbers. Van het eerste uur van de bovenste plank. Kom allemaal wat dichterbij, want het gaat Beginnen. Wat gaat er beginnen? Vraag je dan af Nou, ik denk je wel weet waarvoor je hier bent gekomen. Namelijk de grote finale, de grote finale van de Roep Acta Award jaargang 2011-2012. We hebben vanavond vijf bands voor jullie, vijf winnaars eigenlijk. Maar uiteindelijk gaan er toch een paar bands met de prijzen vandoor. En natuurlijk die hoofdprijs van vandaag. En dat gaat om het openingsoptreden van het bevrijdingsfestival na vijf bands zullen we dat horen. We hebben een vakkundige jury die het allemaal voor jullie gaat beoordelen. Maar omdat het de finale is, mogen jullie ook een stem uitbrengen. En een stem voor onze publieksprijs. Dus je favoriete band, dan kan je aan het eind van de avond ook op stemmen. We hebben meerdere prijzen, maar daarover gaandeweg de avond meer. Jullie hebben lang genoeg gewacht. We gaan lekker beginnen met de eerste band van vanavond. Jawel! Wat zeg U? Ah, daar bent u voor gekomen, dat is leuk om te weten. U staat al helemaal ver aan. u bent al helemaal gepositioneerd. Drank je erbij of niet? Ja precies, goed zo, lekker biertje, nou, helemaal fijn. <laughs> helemaal uit Zaandam gekomen ook, want deze band, jongens en meisjes, dames en heren, komt uit Zaandam, is in 2009 ontstaan. Het uh, zijn vrienden, ze hebben elkaar op school leren kennen en ze hadden één grote passie en dat is namelijk muziek. En daarom zijn ze doorgegaan. En zo zijn ze dus ook via de derde voorronde in de Rob Acta Award finale terechtgekomen. In de tussentijd hebben ze nog even in de Melkweg opgetreden. U was daar ook, juffrouw, in de Melkweg of niet? Nee? Oké, okay, nou, u stond daar zo te roepen. Maar net, uh, nu weet ze weer van niks. Ik dus ik haal je het podium op hoor, nog eventjes. Dus nog één keer zo begin tegen me. Ik heb genoeg geluld. Geef een enorme applaus voor de eerste band van onze finale. Hier is Het World! We beginnen met Jay van Headwear. Uh, ja, jullie hebben al het, op het moment dat we hier praten al een optreden gedaan. Hoe uh, liep dat? Uh, ik vond het zelf heel goed gewoon. Ja? Ja, en, uh, alles was goed, geluid was goed, het publiek was goed. Wij waren denk ik ook goed. Dus uh, ik ben zeer tevreden. Ja. Uh, ga ik even naar je, naar je buurman, naar uh, Luc. Uh, Saandam. is dat een beetje een leuk klimaat uh, om een popgroep uh, te beginnen? Nou, we hebben eigenlijk alleen de kade en die is laatst dus gesloten. Maar ze zijn er druk bezig om wel een beetje de pop zien in stand te houden. Ja, we, hebben een, we hebben een hele toffe organisatie, de Zaanse invasie, die heel veel, heel veel regelt voor uh, bands uit Zaanstreek. Ook niet alleen in Zaanstreek optredens en zo. En die, uh, ja, die helpen echt wel met promotie en weet ik vind. Dus het, het, komt, het komt weer op bloeien, zeg maar. Het was even weg. Ja, uh, is, is, je, dus je kan wel zeggen van een echte pop zien in Zaandam. Ja, die, is zeker, die, die ontstaat en die is er al wel, wel een beetje inderdaad. Uh, echt wel. Wat, wat kun je nou over zo'n avond als deze nou vertellen? Want is dat nou leuk om, om zo uh, in zo'n grote zaal te staan? Ja, dat is wel echt heel gaaf. Uh, ik denk dat het wel een van de grootste zalen is waar we tot nu toe ook hebben gestaan. En om dan heel veel ruimte te hebben en zelf gewoon helemaal los te kunnen gaan. En ook het publiek mee zien te gaan, dat is gewoon ja... Echt super eigenlijk. Ja, want uh, in vergelijking zeg maar, uh, met, het, uh, met het eerste optreden in de kleine zaal, ja, dat is toch even wat anders als je hier uh, staat. Ja, ja, ineens kijk je de zaal in en dan zie je een diepte waarvan je denkt, van als ik nu spring, kan ik ze heel ver zwemmen. <lacht> maar, uh, Crowdsurfer? Ja, dat had gekund. <lacht> en, uh, maar uh, ja. Ja, in vergelijking met de, met de kleine zaal, het valt niet te vergelijken, het is gewoon, gewoon zo groot en, uh, ja, het is gewoon super vet. Dat is het ja. enige wat ik kan zeggen, geen woorden voor. Nou is het uh, leuke, uh, bij de voorronde uh, waren jullie met z'n vier. Maar naast je zit, uh, zit iemand die is er gewoon bij komen, komen meedoen. Ja, wel, maar die, die vonden we zo gezellig. Die kwam heel toevallig <laughs> tegen in de kroeg. En uh, die was zo dronken en beweerde dat hij piano kon spelen. En, uh... Ja, toen zei ik van kom maar jongens. langs. En uh, zo doen uh, is het eigenlijk niet meer veranderd. Ja, hoe zit dat wel maar? Want uh, jij, uh, was bij de voorronde was je mee. Ja. En uh, toen stond je dus in de zaal en nu uh, gewoon meedoen. Ja, dat is wel een hele andere ervaring. Uh, wel een stuk leuker eigenlijk. Nou, het is heel leuk om deze jongens te zien spelen, maar ik uh, zie ze vaak genoeg spelen. Um, ja, het is geweldig om erbij te zijn en uh, om de ervaring te delen. En uh, ja, het zijn allemaal leuke jongens. Ja. Dus, uh, oh. <laughs> hè, hè, jongens? Hè, is, is, het, is het zo, um, hè, je, je speelt de toetsen, toen we hier in de voorronde stonden, toen uh, was het met vier man. Uh, ja, ik neem aan dat je toch uh, gewoon het werk een beetje van tevoren wel hebt doorgenomen, wat ze op het repertoire bestaan. Uh, ja, ik kende de band al uh, eigenlijk al een jaar voordat ik eigenlijk um, erbij hoorde, zeg maar. Um, en ik kende wel een aantal nummers, maar niet alles. En we spelen nu eigenlijk ook meer nieuwe nummers dan, uh, dan van de tijd dat ik ze nog kende. Dus uh, we zijn flink vooruit gegaan en uh, veel geoefend met z'n allen. Dus. Uh, is dat, was dat een beetje goed uh, aanpassen wat hij deed? Uh, er was niks aan te passen. Het was gewoon nou, er zat als een keyboard neer en uh, gewoon mee te spelen en wij ze het cool. en, en het arrangement klopt dan ook nog? Um, ja, ik denk dat die zei huis wat ik gewoon goed heb gedaan. En, uh, dat... Het was gewoon ja, wel af en toe even aanpassen. Gewoon hey maar Misschien moet je dit proberen en dat proberen. Maar voor de rest ja, ging het allemaal gewoon heel relaxed. En dat komt denk ik kom ook omdat wij gewoon heel relaxed waren. waar waren ook zoiets van, ja we gaan gewoon proberen. En, en misschien wel. En nog even over, over de muziekavond zoals deze. Het is wel, ze zeggen wel eens, het is competitie. Het is ook appels met peren vergelijken eigenlijk. Maar op zich nemen ze zo'n avond als deze denk ik je niet meer af. Nee zeker, ik denk dat je ook gewoon nieuwe contacten legt en dat je andere bands leert kennen en nieuwe muziekstijlen en dat is altijd goed naar mijn idee. Ik had nog even iets wat mij opviel, jouw microfoon stond een beetje als drummer een beetje heel erg raar opgesteld, Die moest er helemaal opzij ja, het is zo onhandig met die zwepende armen en weet ik veel wat, om dan een microfoon ernaast te hebben. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar uh, nee, uh, ik, ja, dat is de manier waarop het, uh, waarop het, waarop het werkt voor mij. Ja. <laughs> het ziet er misschien gek uit, maar ik vind het zelf wel heel fijn eigenlijk. Ja, ja, want ik, ik heb regelmatig wat drummers uh, gezien die uh, zetten die microfoon recht voor de snuffert neer, maar uh, ja, het leek wel alsof jij uh, naar rechts keek om uh, de microfoon te vinden. Nou Ja, dat was ook eigenlijk zo. Dus, <laughs> Nog even Jay, waar kunnen de mensen jullie op vinden als het gaat om headwear? Uh, nou natuurlijk onze website www.headwearband.com uh, We hebben nog een Facebook www.facebook.headwearband.com uh, Of gewoon Facebook en dan onze naam intikken en dan vind je ons ook wel. Ja. Google het. Uh, verder Bandcamp wij ook nog, maar dat kan je allemaal vinden op onze site. Dus onze site is gewoon... Uh, het ding. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Waar zijn het weer, Goedenavond. Ja, dat waren ze eventjes hardware met uh, het uh, live werk. Ja, nou dacht ik even heel slim te zijn door nog even iets van de studio te praten. Maar ik heb de setlist niet bij me. Dus het, het, het risico is dat je dan, als je dan zeg maar een studioversie van een nummer draait, dat je dan toevallig net live hebt gehoord. Dus dat doen we dus niet. Durf je uh, het niet aan? Nee, dat durven, jammer, durven jammer. we Jammer, jammer. Ja, dat uh, begrijp ik. Maar uh, we doen het even, even niet. Vandaag uh, is toch radio, radio maken we risico. Dus... Ja, maar ik, ik probeer ook de risico's een beetje te vermijden. De struikelpunten om het maar zo, zo te zeggen. We hebben dus uh, twee uh, nummers uh, gehad van de eerste act. Er komt zo dadelijk de tweede. Die, uh, die doen we in het, uh, zo dadelijk in het, uh, gedeelte, in het eerste gedeelte van, uh, van dit uh, programma. In het volgende uur doen we er weer twee. Dus uh, in denk je, ja, twee, vier. Er waren er toch vijf? Ja. En ik ga ook uh, nu even wat uh, vertellen. Want Er waren er zes. Zes zelfs, dat klopt. Want uh, als je de Red 17 dan nog meetelt, oké. Okay. Maar daar hebben we geen opnames van. Wel een, uh, een EP hebben we hier uh, liggen. Ja, oh, staat... Het zijn er echt gewoon zes, zes ja. Dan gaan wij straks in, uh, in, het, uh, in de laatste uur... gaan wij natuurlijk ook nog als afsluiting de Red 17 draaien. Maar goed, dat gaan wij dus uh, wel redden. Uh, uh, zes stuks, maar vijf deelnemers. Maar we gaan er vier van uitzenden. En waarom? Vier, dat ga ik nu uitleggen. Uh, want dat, dat, was, dat was de reden waarom ik uh, iets, iets wilde toevoegen. Maar het wordt, even, het wordt even van het een naar het ander. Ehm... Um, er was namelijk ook nog een beste runner-up. En die runner-up, dat waren de Killing Bags. Maar de Killing Bags hadden het erg in een bol zitten op die avond. En eh, niet om het een of ander, maar ze gedroegen zich nogal erg baldadig. Eh, vooral ook, eh, zeg maar, in de foyer... Waar de interviews werden afgenomen in een soort van huiskamersfeertje. En op een gegeven moment werden daar wat vragen gesteld door een aantal collega's van ons. En daar wilden de heren nauwelijks of serieus antwoord op geven. Het ging helemaal nergens over. Dus de schuiven werden van het geluid die daar ook opgesteld stond gingen dicht. En de heren uh, gingen ergens in de rookruimte even een sigaretje roken. Omdat ze dat belangrijker vonden. Ja jongens, kijk, als jullie dat belangrijker vinden en uh, ook uh, vinden dat je ook uh, weinig uh, serieus uh, genomen moet worden. En dan nemen wij jullie ook niet serieus en dan worden jullie gewoon niet gedraaid. Punt. Dat is uh, even gewoon een korte statement in de richting uh, van uh, de Keeling Bags. Namens Alternative FM. En dan gaan wij nu uh, eerst even nog een stuk muziek draaien van Mirko en de Wijze Mannen. Ga nou eens luisteren hoe dat klinkt. En ga dan nog eens een keer vragen, uh, jezelf afvragen of je echt wat serieus uh, wil gaan doen. Mirko en de Wijze Mannen dus met de Blues van Lieselot.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 Net als de Heer, maar je wil maar voor jezelf zeggen, nou dat is het verkeerd. Ze dus zijn geloof je, geloof je. Als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeert. Als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeert.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 Als jij van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeer. Als jij schrijping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier ter plekke Als jij je bent van de plekken bekeer. Ik weet dat ik uh, weer uh, een uh, aantal reacties uh, ga krijgen. over het feit dat ik. Uh, Meerkal uh, weer aan het uh, draaien ben. Nou, het, het, het, dat, dat is ook altijd. Uh, de, de bedoeling dat we dit, uh, dit werk een beetje. Uh, uh, naar voren halen. Hij verdient het ook. Nederlandstalig uh, werk. ...van Mirko en de wijze mannen. Wie schuilt er achter Mirko? Mirko Haarmans. Hij heeft al wat meer dingen gedaan. Hij is ook zelfs in de nachtuitzendingen bij 3FM geweest. En ja, wat hij voor de rest nog gaat doen... ...dat zullen we dan nog even af moeten wachten. In ieder geval weet ik wel dat hij bezig is weer met uh, nieuw werk. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Juist, uh, weer terug naar de Rob Akdaal-woord. Ik weet niet wat we precies hebben klaarstaan. Maar uh, dan, uh... ja, dat weet jij. Natuurlijk. Ja, dat weet ik wel. Good Meat staat als volgende klaar. Ja, ik zie juist, al van jouw we... singlet hier liggen. Namelijk. Ja, uh, dat is de EP die ze uh, onlangs hebben gepresenteerd in, uh, in uh, de maand maart. Uh, toen hebben ze dat ten doop gehouden. Ik dacht in het Patronaatcafé. En jongens, uh, nou ja, dat vertel ik uh, zo direct uh, nog wel eventjes na afloop. als we Good Meat hebben gehad. Uh, ja, het uh, lief voor de jongens uh, toch. Uh, niet geheel onbevredigend deze, deze avond. Het ging eerlijk gezegd wel de hele goede kant op. Maar laten we eerst maar eens even gaan luisteren wat Pepe Fischer over deze band te vertellen heeft. Een rauwe blues rock tornado recht uit de woestijn van Haarlem. En zo opent de biografie van de band die nu voor jullie gaat optreden. En net als de eerste band van vanavond is ook deze band ontstaan als schoolband. Dat was in het, jaar, het prachtige jaar 2010 kunnen we wel zeggen. Een klein jaartje later wonnen ze al diverse prijzen zoals de kunstbende Noord-Holland, het Herlems Interscholaire Toernooi, kortweg het hit en natuurlijk de popprijs Haarlem, maar meer werd ook even tussendoor nog in de wacht gesleept. Uh, vast nog wel meer dingen gebeurd ook in de tijd, maar uh, ze treden regelmatig op, lekker vaak. En hun bio vermeldt ook dat een van de hoogtepunten voor deze band was het optreden tijdens het Haarlemse Heldenfestival hier in het Paternaat kort geleden. En dat was ook inderdaad een fantastisch festival. En hun optreden was ook een schitterend optreden. Dat gaan we dus nu ook beleven, want dit wordt weer een van de hoogtepunten, namelijk tijdens de finale van de Rob Acta Award. Vanavond hier voor een uitzinnig publiek als u bent. Geef een enorme applaus voor Good Me! What do you do when the drinks will come while your girl is gone? All your friends have given up, they said it was enough. The birds are whispering in your ear to lay your head down. What do you do when the streetlights dance, and the atmosphere? We're in the trucks. You're smelling like a cat. All the mothers trying to offer you, bring the children to school. You see them thinking to themselves, I hope. Ja. Uh, de EP, die hebben jullie hier volgens mij al gepresenteerd in eh, het begin van deze maand. Ja, zeker. Hoe was dat? Ja, naar mijn gevoel wel geslaagd. Dat uh, was een pre prima optreden. Ik was, uh, was wel knallen en dat was ook uitverkocht. Dus, uh, dat dat doe altijd... je niet voor, hè? Denk ik? Ja, zeker. Dat wel, volgende... uh, wat zeg je nu? Eén dag voordat het begon was het uitverkocht. Ja. <laughs> maar dat is wel een doel wat je stelt. En, uh, ja, dat, dat was echt heel chill. Uh. Uh, want, want ik hoorde net een jaar bezig. Uh, en dan al zoveel eigenlijk al bereikt. Ja, nou, wij zijn er ook trots op. Dus, uh, <laughs> uh, ja. uh, toch, als ik jullie uh, zo op dat, dat podium bezig zie. Ja, ik, ik, ik, ik ga weer. Jim Morrison. Uh, ja, <laughs> <laughs> ja. Nee, dat is een uh, grote inspiratiebron voor mij geweest. Maar uh, ja, we proberen het steeds uh, in de toekomst... Uh, Steeds meer ons eigen te maken. Met mixen van de muziek van tegenwoordig de staat. En de Blackies en dat soort dingen. Dus, uh... heb, je, heb je hem dan, he, de buurman die dus nu aangeschoven is, heb je hem dan nodig? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Je hebt elk bandlid nodig om uh, voor de uitgang te boeken. Um, ik ga even naar jou. Want uh, ja, um, jij bent de, de toetsenman, om het nog maar zo te zeggen. Uh, uh, ja, ik zeg net tegen Donald van. Ja, die arrangementen, het lijkt zo godgruwelijk veel op die, op die van de Doors. Ja, klopt. We spelen best wel psych veel psychedelische stukjes. En uh, ja, daarin speel ik natuurlijk ook een rol om, ja, ja hoe noem je dat, een beetje een, beetje een uh, jazzy touch eraan te geven. Ja. Nou, dat, dat, dat viel me dus op. Uh, ik heb wel eens een beetje het idee ook dat, dat, dat jullie uh, verder gaan waar eigenlijk een beetje de Doors een beetje mee opgehouden. Nou ja, goed, in principe, we zitten eigenlijk al vanaf het begin af aan met het probleem dat we met de doors vergeleken worden. Ja, ja daar willen we eigenlijk een beetje van af. Ja. Want we zitten wel van, ja, we willen niet Wat een beetje... Het is be dan het verschil? Ja, nou, wij proberen de doors wel mee te nemen in onze arrangementen, maar niet te veel na te doen. Dus wel een nieuwe sfeer erin te gooien. Ja, dat, dat, daar zijn jullie in mijn optiek wel in geslaagd. Ja, dat kan, ja, zo kan je het zeggen, ja. Dan ga ik weer even terug naar de heren hier rechts van mij. Zo'n avond als deze. Het is zoiets appels met peren vergelijken, maar dat is het dus ook niet. Het is ook gewoon lekker genieten van een zo'n grote zaal als de patronaat. Ja, zeker. Sowieso. Dat wel. Het is weer een stapje hoger dan onze EP-release. En ja, het is altijd leuker, hoe, veel, hoe meer mensen, hoe groter de zaal. Dus uh, ja. Uh, even over, nog even over de EP. I, I, hebben jullie hem ook uh, zeg maar zo uh, danig gelanceerd dat radiozenders en de, so, dit soort dingen ook uh, gaan oppikken? Ja, we hebben hem al naar veel radio mensen gestuurd. Ja. En uh, hebben jullie al reacties erop teruggekregen? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat uh, ja, heb, nee. weet je. Heb, je. heb je hem geluisterd? Of? Ik, ik heb het nummers gehoord voor jullie. Dus. Oké, okay, oké. Okay. Nee, um. En ik heb het ook nog gedraaid. Dus. Oh, oh, nou, nou, nou dat dus is in ieder geval bij één radiostation aangekomen. Maar als het goed is, wordt hij wel. Een beetje wordt hij geplukt ergens. Maar ik weet nog niet of dat verder doorkomt of zo. Dat hangt een beetje vanaf. Welk radiostation? Haarlem 105 kan, denk ik wel. Maar. Nou, wij zijn van Zandvoort Alternative FM. Ik zal het er maar even bij zeggen. Oké, okay, nou, daar hebben we. Ja. Nee, nee uh, leuk. Ik kom uit Zandvoort, dus uh, <laughs> misschien hoor ik mezelf ooit nog eens op de radio. <laughs> dan misschien een avond uh, zoals deze, denk ik. Ja, nee, ik zou gaan luisteren. Het is wel cool. En nog even de afsluitende vraag. Waar zijn jullie op te vinden op het uh, wereldwijde web? Uh, op goodmeets.goed-meet.nl good En op Facebook kan je ons volgen. En uh, ja, daar kan je ook checken waar onze volgende optreden zijn en dan kan je onze EP luisteren. En kopen. Dus uh, ja, Facebook en onze eigen site. Dankjewel. Ja. Okay. RUN! City noises disturbing the night All the men are running around Stressed by working sounds, yeah of today to you can Dat loopt dan even in elkaar over. Maar dat is natuurlijk juist het verhaal wat wij al zeiden. Van als je het niet kan knippen. En je hebt het een ruwe bewerking binnengekregen. Ja, dan, dan loopt het soms in elkaar over. Dat was het nummer wat volgens mij van, het, van de EP afkomst. Het Yellow House. Wat je net hebt gehoord. En dat liep over naar een volgend nummer. Maar dan wordt het een beetje een, een, een, een, een lang verhaal. En we hebben altijd zoiets van policy. Dat we... Het, uh, een beetje het, uh, het verhaal en de richtlijn voor onszelf dat we twee nummers doen plus een interview um, dan gaan we naar de, de volgende act en dan, dat waren de winnaars van de vierde voorronde van uh, de Rob Agda en dat uh, zijn ja, hiphoppers, of ja hoe moet ik het zeggen, hiphoppers met een beetje een rock uh, twist, zou ik uh, bijna willen zeggen, ik heb het over steenkoud en dit is wat Pepe Fischer over de band zegt En alweer zo'n prachtige finalist. We zijn inmiddels over de helft, lieve luistervriendjes en vriendinnetjes. En ik zie hier een paar lege plekken. Kom naar voren, want ook deze band zal ervoor zorgen dat het een feestelijk 25 minuten gebeuren wordt. Dat garandeer ik u. Over de helft dus, maar wel de eerste en enige Nederlandstalige act van deze prachtige finale. Nederlandstalige poprock met een rauw randje. Teksten over de dingen die ze om zich heen zien gebeuren zonder daar al te zwaar over te zijn. En dat allemaal ondersteund door lekkere, stevige rock. Deze band rockt sinds Januari 2010 en inmiddels staan ze hier in de zaal voor jullie, als uitzinnige menigte. Die natuurlijk graag een feestje wil. Laat we van zorgen door een enorm te applaus te geven voor. Steen Kool! Adel, laat me je handen zien! De handen. Laat het die handen zien! Kom naar voren, we gaan er een mooi feest van maken. Let's go! Voel je het windje? Dat kan maar één ding betekenen: De shit is aan! Ah, nou, shit! This on the shit is on. The shit is on. The shit is on. I shit, shit is on. The the the shit, the shit is on. Koppen een troep op je mouwen. Hij gaat er staan niet in de weg. Hij kom je toch nog voor mijn voeten. Jelle gasten, verten weg. de shit zon gaat nu brullen en je hebt geen vrouw en geen genade, geen mercy, Ik heb I have no shit, a tsunami, wordt je heen en weer Harde strakke bekjes. En zo wordt je gebruld. Want the shit is on, the shit is on, the shit is on, the shit is on, the shit is on, the shit is Is mijn Je lijf weer in de plooi, je houdt op volle veradem. Want de storm zit in zijn kooi, dus maak je zin. Crisis! Onze baas staat op de tocht. Het is keihard rennen! Vliegen! Hollen! Springen! We dus strekken die fucking sneakers aan, we gaan rennen! Here we go! Ren! Nou, er wordt uh, al om bier gepraat uh, hier. Uh. Bier ge uh, gevraagd, zeg maar. Ja, graag. Graag. Uh, wat, wat, hoort dat bij een beetje bij steenkoud? Ja, het hoort een beetje bij rock'n'roll. Crossover. Daar staat de vraag niet. Nou, oh, of het uh, bier bij rock'n'roll hoort, dat is de vraag. Het is uh, een lekker drankje erbij, ja. Ja. ja. Het maakt ontspannen, het smaakt licht bitter. Gaat, gaat ook een deel van jullie werk ook over dat goud uh, ge gerstennat of niet? Ja, wij hebben een uh, leuk nummer, kom erop dan. Wat uh, om uh, lekker bier drinken met allen gaat. Dus uh, Dat is wel lekker. <lacht> goed, goed. Uh, even Robert-Jan over de, de, de eerste voorronde, of de vierde voorronde waarin jullie uh, zeg maar gewonnen hebben. En nu de finale. Ja. ja. Verschil? Ja, natuurlijk uh, verschil. Grote leving. Ja, grote podium. Dus je kan, ja, je kan je energie nog meer kwijt, zeg maar. Weet je. Dat is gewoon lekker. Zo'n klein podium bots ik tegen Camille op en hij tegen mij. En weet je, dat staat gewoon knullig. En hier konden we, hier konden we lekker onze energie kwijt. Jullie zijn ook een energieke band. Ja, nou ja, weet je, het is een beetje een beetje hoe je zelf naar muziek kijkt misschien. Kijk, als ik naar een band ga, ja. dan wil ik, als die twee uur spelen, dan wil ik twee uur lang dat ze me bij mijn strop pakken en niet meer loslaten. Dat is wat ik leuk vind. Ja. Dat geldt niet voor iedereen. Zit ik, wat ik leuk vind. Dus dat probeer ik ook over te brengen. Net als uh, deze, deze grap hier. Die proberen dat ook. Ja. Um, dan even gewoon over het werk op zich. Wie schrijft bij jullie eigenlijk uh, de songs? Of is, is het, er, is het uh, iets van jullie vieren allemaal uh, bij elkaar? Vijf. Vijf? Oeh jongens. Ja ik zeg ook niks. Eigenlijk wel. Eigenlijk is het van ons vijven. Het, uh, het ding werkt zo dat uh, ja, Michel heeft een idee Of Robbie heeft een idee En dat wordt uitgewerkt in een repetitieruimte En als dat zeg maar in, in, in basis staat Dan gaan Camille en ik uh, Met de tekst aan de gang En die teksten ja die kunnen voortkomen uit uh, Weet ik veel wat, wat je tegenkomt Weet je een ren bijvoorbeeld gaat over crisis En dat we elkaar maar vergeten En keihard rennen om, uh, om alles voor elkaar te krijgen En uh, soms het thuis voor ons vergeten Of je familie of je vrienden en maar rennen, jongens, met z'n allen. En, en, en, en elkaar gek maken. Maar goed, uh, Michel, ik uh, ga, ga je er toch ook een beetje bij betrekken. Uh, Levert dat leuke discussies op in een uh, repetitieruimte waar jullie de songs, of in ieder geval, het werk uit uh, maken? Werken. Discussies gaan vaak over dat de die schrijven de tekst en wij schrijven de muziek. En dat gaat soms los van elkaar. En dan heb je van, nee, dat, dat, dat dingetje moet drie keer, want anders past mijn tekst niet meer. En van, nee, dat moet vier keer, want anders past het niet meer in de muziek. En daar gaat het over, maar daar komen we altijd uit. En, dan komt, en uiteindelijk wordt het resultaat altijd beter dan hoe we het individueel bedacht hebben. Dan ja, komt ook weer dat goudgersten uh, dat er uh, ook weer natuurlijk bij kijken, denk ik. Hè? Nou, eigenlijk zijn wij uh, anti-alcoholica. En wij hebben uh, letterlijk nog nooit in ons leven een druppel alcohol gedronken. Meen je niet? Nee, dat merk ik niet. <laughs> dat was je ook in de man niet na, denk ik. Uh, even over zo'n uh, avond als uh, deze. Ik ga nu Camille er ook maar eens even bij betrekken. Het is toch fijn dat hij uh, er even bij zit. Uh, zo'n avond als deze. Het is, uh, ze zeggen wel eens appels met peren vergelijken. Maar het gaat natuurlijk om de avond op zich met al die andere groepen muzikanten. Ja inderdaad, daar gaat het om. Het gaat erom dat we allemaal... Uh... Ja, gewoon lekker die show brengen. En uh, daarmee proberen we de jury te overtuigen. Met ons eigen ding, wat we allemaal uh, doen. Het is inderdaad uh, moeilijk te vergelijken. Gelukkig ben ik geen jurylid. <laughs> anders wist ik het wel. Uh, maar uh, <laughs> ja, dat, dat, dat is het een beetje. Het is, het is gewoon heel, uh, heel divers allemaal. Het zijn uh, vijf uiteenlopende bands. En ze lijken al wat raakvlak te hebben. Maar als je het allemaal goed beluistert, dan is het allemaal, uh, allemaal net even anders. En uh, ja, ik wens ze veel succes en wijsheid. Dat is duidelijk het antwoord. Mag ik er één ding over zeggen? Boe? Nee, nee, nee. Wat ik, weet je, wat, wat jammer is aan dit soort wedstrijden is dat bands tegen elkaar spelen en niet met elkaar. Dat is jammer. En dat zou uh, meer als ja, uitgangspunt moeten zijn. Ja, nou, die jongens als dress-up dolls die, die nu net klaar zijn, denk ik. En, uh, weet je, daar, daar, daar hebben wij een samenwerkingspact mee met, met nog een band, dat het gewaard, Karma's Lab. Onder de noemer Brutale Apen. Ja. Waarin wij gewoon onze eigen gigs verzorgen bij Podia. Ja, dat werkt, weet je wel. Het is, het is leuker om met elkaar te spelen dan tegen elkaar. De jongens zijn nu toch een soort van concurrent. Ja. En dat is jammer. Vind je so jammer? Ja, oké. Okay. Maar goed, je ontkomt er niet aan. Uh, <laughs> aan de andere kant, ja, dan, uh, dat is, dat is de, de, het verhaal van de Rob wordt. Maar even, uh, nog, ja, waar jullie op terug te vinden zijn. We, uh, wereldwijde web. Steenkouw.nl uh, zoek op Facebook gewoon op Steenkoud pagina's en dan kom je er vanzelf en Twitter at Steenkoud. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Gaan we een bouwen of niet? Oké, okay, luister. Het volgende dingetje. Kijk, normaal heb je een intermezzo. Hebben wij iets anders voor bedacht? Deze gast hier. Luister naar die tune van hem. Dit tun gaat je hard raken, echt waar. Luister, naar het intermissieel.